Het is middernacht, het begin van zondag, 6 februari. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Er is verwarring ontstaan over de positie van de Verenigde Staten... ten aanzien van Egypte. De Amerikaanse gezant Wisner zei vanavond dat de Egyptische president Mubarak... voorlopig aan de macht moet blijven om leiding te geven aan de machtswisseling. Enkele uren later verklaarde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... dat Wisner niet het Amerikaanse standpunt verkondigde. Wisner sprak op persoonlijke titel, zijn woordvoerder van het Witte Huis... President Obama zei gisteren dat de hervormingen in Egypte nu moeten beginnen. Vandaag is wel duidelijk geworden dat de top van de regeringspartij van Mubarak is vervangen. Zijn zoon Gamal, die lange tijd als zijn opvolger werd genoemd, verdwijnt ook uit de partij. Mubarak zelf blijft partijleider en president. De harde wind heeft op diverse plaatsen in Nederland overlast veroorzaakt. Reizigers op Schiphol hadden de hele dag last van vluchten die vertraagd waren of uitvielen. Door de harde wind zijn in Zaandam betonnen dakpannen van het gemeentehuis in aanbouw naar beneden gevallen. En in Brielle is het dak van een gymzaal gewaaid. De 40ste editie van het Rotterdams Filmfestival heeft 340.000 bezoekers getrokken. Ze kwamen de afgelopen tien dagen niet alleen af op de films, maar ook op andere evenementen zoals tentoonstellingen en optredens. Er zijn 12.000 meer filmkaartjes verkocht dan vorig jaar. Publieksfavoriet in Rotterdam was de Canadese film Ansan Die van regisseur Denis Villeneuve. De film gaat over een vrouw die naar het Midden-Oosten afreist... om meer te weten te komen over het verleden van haar overleden moeder. Ado Den Haag heeft voor een grote verrassing gezorgd in de eredivisie. De ploeg won uit bij koploper PSV met 1-0. Doelpunt werd in de blessuretijd gemaakt door Wesley Verhoek. Verder won Excelsior thuis met 2-1 van AZ... en versloeg VVV in Venlo nak met 3-0... Heerenveen tegen NEC eindigde in 0-0. Het weer. Vannacht vooral in de kustprovincies nog zware windstoten. In het noorden kan er wat regen vallen. Overdag waait het nog steeds hard en komen er opnieuw windstoten voor. Blijft zacht met gemiddeld 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede dag en welkom ja, in het College Hotel te Amsterdam... waar ik elke week iemand interview die even tot rust mag komen in een van de kamers hier. En vandaag is dat iemand die wij allemaal zeer goed kennen. Want ruim acht jaar lang heeft zij ervoor gezorgd dat wij veel meer te weten zijn gekomen over Duitsland. Zij was de correspondente in Berlijn voor het NOS Journaal en zit nu op... Kamer nummer 117. Het is Margriet Bransma. Ik klop op haar deur. Ik ben heel benieuwd. Ah, de deur gaat open. Een bijzonder goede avond. Hallo, Patrick. Dag, Margriet. Hoe bevalt je kamer? Nou, dit is, uh, ziet er echt uh, geweldig uit. Ja? Ja. Prachtige kamer. Ik kwam hier aan uh, bij dit hotel en ik dacht, er is hier een enorm feest gaande. Maar dan hoor je hier helemaal niets van. Nee, dat is fantastisch. <laughs> en heb je ook voor het raam gestaan? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee? Want ja, dit is... Zo, uh, ja. Dit is Amsterdam. Ja. Het is geen Berlijn. Nee, dat kan je wel stellen. <laughs> Amsterdam is geen Berlijn. Nee, nee, Amsterdam is natuurlijk veel kleiner. Het is ja. uh, overzichtelijker. Uh, Berlijn is zo'n mooie, ruime, grote stad. Heel veel groen. Ja, als je dat uh, naast Amsterdam legt, dan... Uh, ik wil niet zeggen, Amsterdam is een dorp. Zo beledigend wil ik niet worden. Maar in vergelijking met, Amsterdam, met, met Berlijn uh, wordt het wel wennen hier. Ja. Want je moet terugkomen na, ja. na ruim acht jaar. Ja. Uh, hoe ga je afscheid nemen van Berlijn? Nou, Daar ben ik natuurlijk al een beetje mee bezig. Hè. Ik uh, heb gewerkt tot, tot eind december. Uh, daarna heb ik eerst eens echt vier weken genomen... om al die dingen te gaan doen in Berlijn... waar ik de afgelopen jaren niet aan toe ben gekomen musea bezocht, waar ik steeds maar niet heen geweest was. Uh, ja, bij wat vrienden uh, langs gegaan om nog eens heel goed te praten over Berlijn... en over alles wat ik ga missen natuurlijk. En zo heel langzaam aan de hand is dat proces gaan van afscheid nemen. Maar op een gegeven moment is het zover. Ja, zeker. Is, de afgelopen weken was ik al even hier uh, in Amsterdam... omdat ik hier in Amsterdam ook ga wonen. Dus ik ben bezig geweest met, met mijn nieuwe huis uh, in te richten en uh, klaar te maken... En uh, ja, morgen ga ik dan weer terug voor een paar weken... om dan definitief daar uh, alles af te ronden in Berlijn. Dus uh, morgen vertrek je vanuit deze kamer richting het station... en dan ga je ja. op naar Berlijn. Dan ga ik naar Berlijn. En dan ja. heb je nog een paar weken. En hoe gaan die laatste dagen, denk je, verlopen? Als je echt weg moet uit die mooie stad... Ja, voor een uh, gedeelte is het natuurlijk weer opnieuw regelen. Hè? Want ik, ik moet verhuizen, dus ik moet mijn uh, spullen in dozen gaan pakken en dergelijke. En ik denk dat ik verder nog eens een paar hele uh, mooie wandelingen ga maken door de stad. Uh, langs al die plekken die ik intussen wel ken, maar die ik toch nog gewoon graag een keer wil gaan zien. Ja. En wat laat je daarachter? Een aantal vrienden, veel kennissen. En ik laat achter een, een stad waar ik ruim acht jaar met verschrikkelijk veel plezier gewoond heb. Het is een, een, een stad... Ja, ik, ik heb hier in Nederland op diverse plekken gewoond... en ik heb, ik heb veel door de wereld getrokken... maar er is eigenlijk geen stad geweest... waar ik me zo snel meteen thuis voelde. Als in Berlijn. Het was eigenlijk meteen de eerste keer, de eerste week dat ik daar woonde... dacht ik, nou, hier hoef ik eigenlijk nooit meer weg. Hoe komt dat? Wat is dat? Dat is de combinatie van waar we het net al even over hadden... de, de ruimte, uh, de... Maar vooral ook, wat mij betreft, de, de geschiedenis. Het is, het is de stad waar de, de geschiedenis die je zelf hebt meegemaakt... Hè, de, de Koude Oorlog, of die je kent uh, vanwege, of door je ouders, je grootouders... de Tweede Wereldoorlog, waar je dat op elke hoek van de straat nog tegenkomt. Uh, dat, dat fascineert mij enorm. Het is een stad waar op cultureel gebied verschrikkelijk veel te doen is. Ja, en het is een, een, een stad met zo'n bijzondere geschiedenis, zoveel bijzondere mensen... Oost, West, er zijn nog, tuurlijk, het verdwijnt de verschillen tussen Oost en West-Berlijn, maar voor een, uh, ja, iemand die er wat langer woont en die er wat meer oog voor krijgt, zie je, die ziet nog wel degelijk dat er grote verschillen zijn. En die zullen ook we nog wel even blijven, neem ik aan. Ja, dat denk ik wel. Mensen die in de DDR uh, in Oost-Berlijn geboren en getogen zijn, die zullen dat nooit uit hun hoofd krijgen. Dat, dat, de verschillen verdwijnen pas als er generaties zijn die het niet meer hebben meegemaakt. Dat geloof ik. Daar ben ik echt van overtuigd geraakt. Natuurlijk voor mensen van 20, 30 jaar, die uh, de muur alleen nog kennen uit de verhalen, of toen een klein kind waren, voor die speelt het allemaal niet zo'n rol meer. Maar voor de, de, de oudere generaties nog wel degelijk. En uh, wat heeft Berlijn jou geleerd? Veel over de, uh, toch wel de, de geschiedenis, maar ook wel dat je um, als stad overal overheen komt. Als je ziet, en niet alleen als stad, maar, maar ook de mensen... als je ziet hoe Berlijn er, erbij lag meteen na de Tweede Wereldoorlog. 60, 70, 80 procent van die stad lag helemaal plat... Na de, na de tweede wereldoorlog waren mensen zo arm en dat er uh, voor de Rijksdag, daar, daar ligt nu een heel groot grasveld, ik weet niet of je wel eens in Berlijn geweest bent, ja, enorm groot grasveld, dat, dat was braakliggend terrein. Daar richtten mensen volkstuintjes in, want ja, er was niets te eten. En, dus hoe inventief en ja, als je eigenlijk ziet hoe Berlijn in puin lag en hoe de stad intussen ervoor staat, nou dan leert dat dat er heel veel mogelijk is. Nou, we komen nog te spreken, nog veel meer over Berlijn, ook over Duitsland. Uh, laten we eerst even in het zitje daar uh, plaatsnemen. Ja, Want ik neem ook altijd even uh, ja, afgelopen week door met uh, mijn gast. Ja. Maar laat ik eerst even de roomservice bellen... nu we hier toch zijn uh, in deze mooie kamer. Uh, wat wil jij drinken? Een glas witte wijn. Een glas witte wijn. Moet dat Duitse witte wijn zijn? Niet per se. Nee? <laughs> Een bijzonder goede avond, Luc, met Patrick uit Kamer 117. Graag een, een koude witte wijn, droog. Ja. En een, uh, doet u maar een biertje. En een biertje? Ja. Dankjewel. Ja, we nemen altijd even de week door, afgelopen week. Ja, en deze week stond natuurlijk toch in het teken, vooral van uh, Egypte. En jij bent natuurlijk correspondent geweest. Zou jij daar graag willen zijn? Zou je in Cairo willen zijn op dit moment? Ja. Ja, op zo'n moment ga, uh, gaat het bij mij toch altijd wel kriebelen. En denk ik. Omdat het natuurlijk, natuurlijk het is gevaarlijk. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar er gebeurt natuurlijk ook iets historisch: iets, iets waar je bij wilt zijn als journalist. Ik las uh, of hoorde van uh, de afgelopen week dat de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten... een, een advies uit heeft doen gaan in de trant van... Uh, ga niet, want het is te gevaarlijk. Nou, een van mijn collega's, Wouter Keupershoek... heeft in, ik meen de wereld draai door, gezegd... Uh, ga wel, want dit is zo historisch, zo bijzonder... daar moet je bij willen zijn als journalist. En ik kan alleen maar zeggen, Wouter, je hebt groot gelijk. Ja? Ja. En, en, en wanneer is het te gevaarlijk om ergens toe te gaan? Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk in te schatten. Ik, ik denk als je onzeker wordt. Als je echt niet, niet meer weet... Uh, wat er ja, de komende vijf à tien minuten te gebeuren staat. Als dus je echt geen, geen idee meer hebt over wat er, wat er om je heen gebeurt. Maar het, er is niet één algehele of één, één uh, handleiding te, te, te geven. Zo van, nu moet je wegwezen. Of... Je moet altijd heel goed in de gaten, uh, goed contact houden met, met, met collega's. Ga nooit in je eentje ergens op af. Dat, dat is een hele belangrijke les. En verder, ja, vertrouw op je gezond verstand. En uh, kan jij je nu verplaatsen in de correspondenten die daar nu zijn? Wat maken die nu mee? Wat voelen zij? Die zijn denk ik intussen... Uh, om te beginnen, verschrikkelijk moe. Want reken maar dat ze ongelooflijke dagen maken en dat niet alleen. Ze moeten ook heel veel produceren, heel veel vertellen. Ze doen ongelooflijk veel indrukken op. Maar ik kan me niet voorstellen dat je het ook niet in je achterhoofd hebt... maar ik maak dit wel mee. Dat... Dat je... Je krijgt zo'n ongelooflijke adrenaline als je bij dit soort dingen... Ik heb het zelf niet lang gedaan, maar... ik ook een aantal van die uh, ja, oorlogen, uh, rampen en noem maar op... maar van die bijzondere momenten verslagen. En het is heel intensief. Je hebt daarna ook altijd echt even een, een periode nodig om, om af te kicken Maar ik had het niet willen missen. Wacht, er wordt geklopt, dus ik ga ook even open doen. <lacht> Daar hebben we de roomservice. Bijzonder goede avond. Het ziet er weer keurig uit... Goedenavond. Een ja, dankjewel. Dat is voor Margriet, ja. Een ja, biertje, biertje voor mij. Biertje. Dank u, vriendelijk. Proost. Ja. Op, uh, op de collega's Proost. in Egypte dan maar. Ja. Uh, dus het is eigenlijk gewoon een kick als je daar bent. Ja, zo heb ik dat in ieder geval wel ervaren. En als ik zo uh, de afgelopen week heb gevolgd... hoe de, uh, mijn, mijn NOS-collega's die daar zitten... op dit moment Sander van Hoorn Nicole Veven dat daar nu beleven, dan, hè, want wij krijgen wel via een interne mail... door hoe zij uh, daar werken, hoe ze zich voelen. Dan is dat ook, ja, wat zij zeggen, uh, hard werken, maar... Fantastisch om erbij te zijn. Welke momenten had jij toen je zo'n kick beleefde? Want je zei van ja, ik ben ook wel op plekken geweest waar het toedeed. En, en wat, heb jij, wat staat bij jou op je netvlies vanuit? Dat, was, dat dus was toch wel de periode dat ik in uh, Kosovo was. In 1999, uh, dat, dat heet, was voor mij toch de periode dat ik dat heel nadrukkelijk zelf zo heb ervaren. Dat, ja, eerst, uh, dat je die, dat land niet in kon, hè, omdat het Servische leger daar nog uh, uh, huis hield... Die vluchtelingenstromen die je naar Albanië zag komen. Ik ben met de grens bij Albanië, Kosovo geweest. De grens uh, Kosovo-Macedonië. Dat je dan die vluchtelingenstromen zag. wat aan de ene kant enorm veel indruk maakt. Uh, emotioneert ook, maar ja, je, je weet ook. dit is echt ongelooflijk wat hier gebeurt. Hè? Het feit ook dat de, de, de NAVO. voor het eerst ongeveer in de geschiedenis van die NAVO. besloot tot gewapend ingrijpen. Het moment dat je. Dat land in kon. Ja, dat waren, dat waren voor mij echt journalistieke ervaringen die ik nooit zal vergeten. Is het dan ook een avontuur omdat je niet weet waar je naartoe gaat of waar je terecht komt? Of ja, wat er het, is te een het is ook een avontuur. Het is, het is ook heel bijzonder om dan daar, daar met. De, de mensen te ontmoeten die dat allemaal hebben meegemaakt. Om, om met ze op te trekken, om uh, hun verhalen te horen. Het maakt, het maakt zo ongelooflijk veel indruk. Ik, ik werkte daarvoor uh, uh, in Den Haag. Of nee, ik was toen eigenlijk politiek verslaggever voor het NOS-journaal. En ben eigenlijk bij toeval een beetje in deze uh, algemene verslaggeverij terechtgeraakt. Nou, die, die overgang van, van Den Haag, van het, van het Binnenhof naar Pristina, naar Tirana. Dat was ongelofelijk. Het was echt ongelooflijk. Het was zo'n andere wereld. En ja, je begint dan natuurlijk ook zo anders aan te kijken tegen Den Haag. En tegen, uh, dat was voor mij ook het moment dat ik dacht... ik geloof dat ik eens een tijdje uh, maar helemaal wat anders wil gaan doen. Misschien maar eens een paar jaar definitief naar het buitenland. Maar, kan je je voorbereiden? Kan je je trainen op zo'n moment dat je naar Kosovo gaat? Want eigenlijk kom je ergens waar, en je hebt het nog nooit meegemaakt. Heb je enig idee wat je dan moet doen? Nou ja, je, kun, je kunt je trainen, maar dat is natuurlijk met, met bijna altijd dit soort situaties. Je, je hebt ongetwijfeld iets aan die ervaringen. Maar je, je komt altijd in situaties waar je niet op getraind bent. En dan, ja, ik was met een ervaren cameraman. Dat scheelde natuurlijk ook enorm. Een cameraman die, die vaker, of die al veel langer ook op de Balkan had gewerkt. En verder, ja, nogmaals, is het, is het echt iets doen... Uh, of doe do, do nooit iets waarvan je van tevoren denkt... van nou dat je de gevolgen totaal niet kunt overzien. Vertrouw altijd op je intuïtie. Dat, zo heb ik daar toen geopereerd. En ja, ook wel, je, je hebt natuurlijk een aantal keren mazzel. Dat, dat, dat hoor je nu ook van de collega's, van de collega's in, in, in Cairo. De, de, de ene... Tuurlijk zijn de collega's aangevallen... en, en hebben in benarde situaties gezeten, maar... Ze hebben het goddank allemaal wel overleefd. Hoe, hoe leeft dat op zo'n uh, redactievloer bij de NOS? Als zo'n zo cameraman, net zoals uh, eergisteren... gewoon ja, een dag kwijt is of gegrijzeld ja, is? Ja, dat leeft enorm. Dat, ik was zelf niet op de redactie... want ik ben op dit moment even vrij... maar ik heb het wel kunnen volgen via de, de mail. En krijgen we krijgen dan echt, echt via interne mails... worden we op de hoogte gehouden. En ik weet ook het moment dat het eerste levensteken kwam van Erik... Uh, dat er ook onmiddellijk een, een soort uh, gejuich uh, over de redactie ging. Omdat, ja, dit is, je kunt je natuurlijk haast niet voorstellen... dat zo'n jongen niet meer optuikt. Ik bedoel, iets ergens kun je je natuurlijk niet voorstellen. En uh, het is volgens mij ook... Uh, een van de weinige keren dat het geweld zo echt gericht is op journalisten. Ja. Doet, doet dat ook wat bij zo'n NOS-redactie? En bij jou? Nou ja, het, het wordt natuurlijk op de redactie wordt natuurlijk altijd de, de afweging gemaakt... is het nog verantwoord. Hè? Dat, die, dat, dat gold destijds voor de Balkan, dat, dat gold voor Afghanistan... en dat zal ook ongetwijfeld nu voor Egypte uh, gelden. En de, ja, ik, ik vind het... toen ik dat de afgelopen weken uh, merkte en las en hoorde en zag toen dacht ik wel van nou, wat, hoe, hoe moet je dan opereren? Hè? Want je, je, je gaat daar vrijwillig, euh, een, een van de verslaggevers euh, zei dat ook heel terecht... in, in, in, in zo'n gesprekje voor, voor de televisie, van ja, wij zijn hier vrijwillig. Euh, maar ho, hoe lang houden we dat nog, nog vol? Om vrijwillig verslag te doen over hè, alles wat hier gebeurt... wat ook in het belang is van het land, hè, dat de wereld weet wat er gebeurt... En toen dacht ik, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je die afweging maakt. Ja. Zou jij nu nog vrij willen gaan? Ja, ik zou nog wel ja? gaan. Ja. Ja. Als Hans Laroes mij morgen belt, dan ga ik. Die nu nog hoofdredacteur die is, maar nog, niet, ja. niet lang meer. Uh, wat, wat heeft jou het meeste aangegrepen uh, als je kijkt naar de afgelopen weken in Egypte? De vasthoudendheid van de mensen. Dat. Uh, Ondanks het feit dat, dat ze de dag van het vertrek... er gebeurde eigenlijk niets. Of althans, Mubarak stapte niet op al de dagen daarvoor. Massaal de straat opgaan, terwijl er eigenlijk niet een snel resultaat was. Het feit dat mensen volhouden, dat vind ik indrukwekkend. In deze omstandigheden. Het feit dat het land plat ligt... Uh, mensen moeten daar ook economisch uh, hinder, schade van ondervinden... maar dan toch volhouden. Dan, ja, dat vind ik indrukwekkend. Heb je nog een... Uh... En ik hoop dat ze het kunnen horen. Een, een, een mooi woord of een, een bemoedigende spreuk voor de mensen, jouw collega's, die daar nu zitten in Cairo. Hoe moe je bent, bedenk dat je iets historisch meemaakt. Dat maakt alles goed. Nou, prachtige woorden. Nou. Van Magiet Bransba die, ja, die, dat, die dat kan zeggen. Um, jij hebt ook een, uh, een plaat voor mij uitgekozen. Ja. Daar gaan we nu naar luisteren. Het is een Duitse, plaat. Is een Duitse um, plaat. Moeten we er eerst naar luisteren en ga je het dan uitleggen? Of is het beter dat we iets, iets weten al voordat we luisteren? Um, nou, ik zal. Het, het, het is een plaat van Georgette D. Georg Dette. Een man die optreedt als diva. Intussen in de 50. Als je hem op toneel ziet, dan is het ongelooflijk. Ondertussen is het eigenlijk een saaie man die ergens een boerderijtje heeft op het platteland van Neder-Saxen. Maar die een lied zingt van, uh, op een gedicht van een gedicht van Erik Kessner. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, We gaan luisteren. Ik ben heel benieuwd. Meer dat is heel schoon, maar eigenlijk kwatsch, wel meer is meer. so selbenstund in fernem land an einem anderen mond und während ich da Wenn ich dich küsse, fliegt ein glühender Stern durch die Nacht. Küss ich den anderen, sterben tausendmal, tausendmal in der Schlacht. Bei jedem Wimperschlag. Is hier Tag, is voran, dat Nacht. So viele Lippen sind rot. Zehn Frauen möchte ich sein, zehn Frauen möchte ich sein, in Treue gehüllt und bedroht. Nach wees nicht genoeg in Rom und im Ritz und im Beduinenzfeld, im Grün und Zmantel und ganz ohne Kleid. Zehn Frauen möchte ich sein, zehn Frauen möchte ich sein, zehnmal zur selben Zeit, zehn Frauen möchte ich sein, zehn Frauen möchte ich sein, ich selbst auf der Welt. Met dunklem Flügelschlag Ziehen strom die Wünsche dahin Ist hier Tag, ist woanders Nacht Sag mir doch, sag mir doch, sag's mir doch Wo ich bin An deinem Monde Und zur selben nem lang an einem abend morgen und während ich dich küsse schreibt einer sein erstes gedicht Ja. <laughs> um, dit dit het muzikale gedicht. Waar uh, zit voor jou uh, de schoonheid hiervan? De tekst. Het refrein... 10 vrouwen Muchtig zijn. Hè. Dus, ik, ik, ik zou graag... 10 uh, maal ik zelf sta de maal. Dat, dat, dat is iets wat mij enorm aanspreekt. Dat, ik zou het liefst hier willen zijn... Dat vind ik ontzettend leuk namelijk. Maar ik zou ook in Egypte willen zijn. En eigenlijk zou ik ook liefst in Berlijn nu willen zijn. Ik herken dat. En verder, ja, ik, vind, ik vind het een hele mooie uitvoering van, van dit lied. Het, het, ja, die die Keshner had een hele gecompliceerde verhouding met vrouwen. Uh, hij is nooit getrouwd geweest, maar heeft geloof ik wel in, in ieder geval één kind. En had minnaressen bij de vleet. En daar, ja, daar, daar heeft hij eigenlijk een hele mooie tekst uh, over gemaakt. Dus om meerdere redenen spreekt dit nummer. En ik ben een enorme fan van die Joinette D. Die, als je dat uh, die, die vrouw, man, op het podium aan het werk ziet, dat rookt en drinkt en, en drinkt echt. Ik bedoel, ik heb heel lang gedacht, het kan niet zo zijn dat iemand tijdens een optreden zoveel drinkt en aan het eind van het concert nog normaal een. een een tekst uit zijn mond krijgt. Hij kan dat wel en hij drinkt ook nog echt. Geweldig. Ja, echt geweldig. Ja, ik moet dat eens uh, terug gaan kijken. Um, jij zegt ook, het gaat dus over een, een ge gecompliceerde relatie met, met vrouwen. Ja. Heb jij dat ook? Nee, nee, ik heb een hele goede relatie met vrouwen. <laughs> ja. Maar wat herken je hier dan uh, precies in, in dit het, in het gedicht nog? Uh, nou ja, die, die, die gedachte dat je jezelf eigenlijk... Uh, dat één leven niet genoeg is. Dat je, dat je veel meer levens nodig hebt om, alles, om datgene te, te kunnen doen... wat je allemaal van plan bent en wat je allemaal wilt. Dus eigenlijk ben je heel onrustig. Dat ben ik, ja. ja ik, dat, ik ben behoorlijk onrustig. Ja, dat ik nu acht en een half jaar in, in Berlijn heb gezeten, op één plek... Dat, dat zegt heel veel over het feit dat ik dat zo'n ontzettend leuke baan vond... en zo'n leuke stad. Want over het algemeen heb ik de neiging om na vier, vijf jaar... weer iets heel anders te gaan doen. Binnen de journalistiek weliswaar, maar zo heb ik dat eigenlijk altijd gedaan. Maar wat grappig, want voor, voor mij kwam, kom je op tv altijd heel rustig en uh, gedegen over. En ook hier, zoals je nu hier zit. Ik merk heel, heel weinig van die onrust eigenlijk. Heb je dat dan heel erg weten te kanaliseren? Ja, dat denk ik wel. Maar kijk, dat je uh, die, die innerlijke onrust hebt... Dat, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan vervolgens... Op, als je op tv bent, ook een beetje staat te huppelen met die microfoon. Of, of, uh, nee, de, of dat je je, je berichtgeving uh, onevenwichtig wordt of wat dan ook. Dat, ze, dat, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen wat mij betreft. Maar ik, ik heb heel sterk de neigingen... Dat, dat, nou ja, zo heb ik dat de afgelopen jaren ook eigenlijk altijd wel gedaan... binnen de journalistiek... om na een, een aantal jaren weer iets anders te gaan doen, ja. Dus die, die, die... En, en dan, dan weer iets anders doen, en eigenlijk alweer bedenken: van ik wil ook dat nog. En ja. ik wil ook dat nog. En nou, dat, dat, die onrust, dat gevoel: van ik wil aan de ene kant in een Bedouinentent leven en aan de andere kant een koningin zijn, dat spreekt me erg aan in deze tijd. Maar hoe was dat dan acht en een half jaar geleden toen ze zeiden... van nou, uh, we maken je correspondent in Duitsland? Want Duitsland is toch eigenlijk best rustig, zeg maar. Ja. Saai land. Dus nou, dat, niet... dat, dat, dat, dat spreek ik bij <laughs> mijn voorbaat tegen. Nou ja, dat, is, dat had veel te maken met het feit dat ik dus een aantal jaren Den Haag had gedaan. Uh, voor radio, diverse omroepen, toen voor uh, het NOS-journaal. En een aantal jaren dus toen heel veel gingen reizen. Uh, we hadden het al even over de Balkan. Ik ben een aantal keer in India geweest met rampen. En, en op een gegeven moment merkte ik bij mezelf, van de, mijn hoofd wordt een beetje vol. Ik... Uh, ik geloof dat ik dit niet nog jaren moet doen. Het wordt... Ik wil ook niet meer terug naar Den Haag. Ik zou eigenlijk toch wel graag een aantal jaren in een buitenland willen zitten. En ik heb toen ook wel gesproken over Afrika. Ik had toen erg veel zin om een soort reizend correspondent door Afrika te worden. Maar dat was destijds niet haalbaar binnen uh, de NOS. En toen was er wel de mogelijkheid om naar Berlijn te gaan. Vrij snel daarna. Toen dacht ik, nou ja, dat is nou precies de stad... Binnen Europa, waar ik heel graag eens een aantal jaren zou willen lopen, willen, willen wonen. Dus uh, en ja, ik heb altijd ook een interesse voor Duitsland gehad, vanwege die geschiedenis waar we net al even over spraken. Dus ja, toen was voor mij het uh, heel snel duidelijk, ik ga dat een paar jaar doen. Vier jaar had ik voorgetekend in de. Maar, Vader van om de zoveel jaar, om de vier, vijf jaar iets anders. Maar als er zo'n onrust is en zo'n zo zo nieuwsgierig honger... dan denk je eerder van ah, New York, dat zou te gek zijn. Of misschien wel Zuid-Amerika oh, oh, of, of, ja. of, of het broeierige wat daar bezig is in, in Azië. Maar ik denk dat wij in Nederland veel meer weten over, over Amerika dan over Duitsland. Want onze belangstelling ligt enorm natuurlijk over zee. Dat vond ik nou juist een van de leuke dingen van Duitsland. Dat ik heel veel over dat land heb kunnen vertellen wat, wat Nederlanders gewoon niet wisten. Dat is één. Tweede hebben we natuurlijk die post Berlijn... uitgebreid tot de post Midden-Europa. Dus ik kom, ben ook heel veel in Polen geweest. In Tsjechië, in Slowakije. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook landen waar... die, die kende ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Polen een beetje, maar Tsjechië, Slowakije, Hongarije... dat was voor mij uh, ja, ook vrij nieuw. Ja, dat, dat, ik, ik vond dat heel interessant om daar uh, rond te gaan kijken... om, om ook de verschillen te, te zien. De, de, het verschil tussen bijvoorbeeld... Oost-Duitsland, Oost, Oost de voormalige DDR. En uh, Polen, Tsjechië is, is enorm groot. Terwijl het alle drie natuurlijk landen zijn die... Ja, uh, de gezelfde geschiedenis kennen. Dezelfde ja. geschiedenis. Alle drie ijzeren gordijn, twintig uh, jaar geleden vrijheid. In Polen en in Tsjechië zullen mensen bijna altijd zeggen... we hebben het beter dan voor 89, dan voor de val van de muur, voor de val van het ijzeren gordijn. Want ze vergelijken hun situatie met voor 89. Oost-Duitsers zijn veel ontevredener. Want die vergelijken hun situatie met die van West-Duitsers. Dus dat soort verschillen, echt, ik, ja, ik vond dat wezenloos interessant... en ook leuk om over te berichten. Want dat zijn echt dingen die, we, die weten wij niet. Nee, want je zegt ook, en dat is ook wel terecht... Uh, uh, ja, wij, wij onze blik is uh, gericht... Ja. Naar, naar de wij kant kijken, van Engeland en het ja, liefst nog naar Amerika. Over zee Is dat een en... fout van ons? Nou, ik denk dat wij te weinig belangstelling hebben voor, voor, voor Duitsland. En uh, iets minder mate Oost-Europa Oost vinden we dan ook nog wel weer interessant. Maar ik denk dat, dat, dat Nederland het belang, veel Nederlanders het belang van Duitsland onderschatten. En het economisch belang. Uh... Leg het dan nog één keer goed uit, Margie Brandsma. 8,5 jaar in Duitsland. Leg alle luisteraars die vanavond natuurlijk allemaal nog wakker ja. zijn. Van, wat is er zo? Wat, wat doen wij fout? Waarom zijn wij niet geïnteresseerd genoeg in Duitsland? Ja, wij vinden Duitsland saai. Je zei het net zelf ook al even. Duitsland is toch saai, we weten wel. Dat heb je wel en... onthouden dus. Ja, nee, maar iedereen zegt dat. Iedereen zegt dat. Dus uh, Daar dat, dat, dat, dat vecht ik al 8,5 jaar tegen, tegen dat vooroordeel. Mm -hmm. Duitsland is niet saai. En Duitsers zijn ook niet, geen saaie mensen, in tegendeel. Nou ja, het, het is gewoon heel simpel. Stel dat Noord-Rijn-Westfalen, een van de 16 deelstaten van, van Duitsland... van de aardbodem zou verdwijnen. Nou, dan is, is het voor Nederland bijna te wensen dat wij mee verdwijnen. Want we hebben bijna... We hebben geen handelspartner meer, bij wijze van spreken. Het overgrote deel van onze ex- en import, onze handel... drijven wij met Noord-Rijn-Westfalen. Het feit dat uh, Duits in, op Nederlandse scholen uh, bijna... nou ik wil niet zeggen als vak verdwijnt, maar er zijn heel veel leerlingen... die kiezen dat niet meer. Mensen, leer, jongeren gaan geen Duits meer studeren. Dat kost ons gewoon puur geld. Heel simpel. Duitsland is voor ons een ongelooflijk belangrijk land. Het is een ongelooflijk belangrijk land, zeg je dus. Vooral economisch. Ja. Maar het is ook een goede buur. Hè? en buren is altijd belangrijk. Maar hoe komt het dan toch dat wij, dat wij, dat wij het niet zien of niet willen zien? Of wat wrijft wat, wat, wat, wat er, wat frikt er nog tussen de Nederlanders en de Duitsers? Nou ja, dat zal uh, altijd nog wel een beetje de geschiedenis zijn. Hè? Wij, uh, dat, dat, dat, dat speelt onder Nederlanders uh, toch nog altijd wel een rol. Het verdwijnt en het verdwijnt en het verdwijnt, gelukkig. Maar uh, het gevoel: Duitsland is toch eigenlijk zo'n beetje hetzelfde land als Nederland? Dat, dat is heel wat. Dat is... Overigens is Duitsland natuurlijk intussen wel het meest populaire vakantieland uh, onder Nederlanders. Hè? Wij gaan intussen meer naar Duitsland op vakantie dan uh, naar, Frankrijk. naar Frankrijk en Spanje en Italië. Dus da is in die dat zin. dankzij jou. Nou, zijn, zijn, zijn, ah. <laughs> Ik denk dat het wel te maken heeft met het feit dat. dat uh, dat, dat, dat we zien dat, dat het een, een veel leuker land is dan uh, in de beeldvorming. Dat, dat nieuwsgierigheid ook wel naar, naar die DDR. Maar is het en dan, dan misschien ook dat Duitsland gewoon ook slechte marketing heeft, uh, bewerkstelligd richting Nederland? Ja, dat kan ook een rol spelen. Dat kan ik niet zo heel goed beoordelen. Dat... Nee, maar als je zo'n mooi land bent en je bent economisch zo belangrijk voor Nederland, waarom krijg je dat niet goed over het voetlicht hier uh, in, in Nederland? Nou, ja, dus misschien hebben de Duitsers daar ook iets te weinig aan gedaan. Maar aan de andere kant, het is zo dichtbij. Ik weet, ik weet niet. Het, het, het is ook de van nature weinig belangstelling van de, onder de Nederlanders. Dat, dat speelt gewoon echt een rol. En dat, het, het verdwijnt wel. Dat, dat, zie je, dat heb ik de afgelopen jaren ook gezien. Ik noemde al even hè, dat aantal mensen dat op vakantie gaat in uh, Duitsland. Ik zie het in Berlijn. Uh, als ik het nu in het weekend over Oemte den Linden, de Grote Boulevard van Oost-Berlijn... of over de Coervoestendam... de Grote Boulevard van West-Berlijn loop... dan hoor ik heel veel Nederlands om me heen. Dus, uh, het is onder Nederlandse toeristen... onder Nederlanders een hele populaire stad. Dus het verandert wel. Maar dat heeft wel heel lang geduurd, vind ja. ik. Nou, goed, Even terug naar het moment dat jij daar kwam... 8,5 jaar geleden. Wat doe je dan als eerste? Waar begin je? Want je moet toch een netwerk opbouwen? Of, ja? of had je dat al? Nee, dat had ik niet. Dat... Uh, ik, ik, ik ken het land vrij goed, maar een echt netwerk had ik, dan, had ik daar natuurlijk niet. Ja, je begint een beetje op de. Uh, via de, de, de, de geëikte paden. Hè. Je, je meldt je aan bij een buitenlandse journalistenvereniging. Je, je accrediteert je. Dus ja, je, je probeert eerst onder je collega's wat contacten te leggen. Om op die manier ook weer te horen. van nou, uh, wat is belangrijk, wat is niet belangrijk. Ik ben vrij snel. Uh, beetje gaan sporten ook. En, en om die manier uh, mensen te leren kennen. Dus hoe, hoe je begint het eigenlijk het... er helemaal op nul. Ah, en, dat... en hoe lang duurt het voordat je er dan echt wel in zit? Oh, dat duurt zeker een jaar. Ja. Dat duurt zeker een jaar. Al was het maar omdat je in het begin ook... Uh, ja, toch... Ons, onzeker bent, hè. Je, je, je, moet, je hebt toch het gevoel elke keer, ik moet toch wel even nog een keer checken, nog een keer checken, want dingen die hier vanzelfsprekend zijn, omdat je dat gewoon weet, omdat je dat elke dag in de krant leest, of omdat je, je daarvan heb je daar toch, als je in zo'n land komt, denkt van, toch even kijken of het klopt. Ja. Dus het is heel intensief, met name de, de, de eerste tijd. Dat, uh... je, je zegt intensief, dat begrijp ik wel, want je moet dat netwerk opbouwen. Je wil, je, je wil natuurlijk veel van het land leren, maar. Wat doet een correspondent als je niet op tv is? Want soms ben je ook uh, gewoon een hele week is er niks uit Duitsland. En dan ben je niet aan de ja, beurt. Wat doe je dan? Dan ben je bezig met het, uh, met het voorbereiden van, van verhalen. Want anders dan wanneer je op een redactie hier in Nederland werkt. Als verslaggever dan, dan heb je een, een, een bureauredactie. Dan worden dingen voor je voorbereid. Als correspondent doe je dat natuurlijk allemaal zelf. Je, voor het overgrote deel bedenk je de verhalen die je gaat maken. Je zoekt de sprekers erbij. Uh, je zoekt het uit of het echt een verhaal is. Dat is één. Uh, tweede is dat je natuurlijk ook uh, voor uh, internet werkt. Uh, voor een radio. Voor uh, ja, van alles en nog wat. Dus, uh, is de druk ik, hoog op een correspondent? Als je voor zo'n... Uh, Medium als de NOS. NOS Nieuws werkt ja. Omdat. Uh, alleen het Journaal heeft al zo'n uh, 15 reguliere uitzendingen. 15 tot 20 reguliere uitzendingen per dag. Als er iets gebeurt, iets belangrijks gebeurt, dan worden dat er alleen maar meer. Daarnaast heb je uh, het Journaal op 3 voor jongeren. Je hebt het Jeugdjournaal. Je hebt uh, nou ja, de, de radio-uitzendingen, internet. Dus het is eigenlijk een 24-uur nieuwsbedrijf. Voor kranten is dat, speelt het iets minder een rol. Want die hebben natuurlijk in principe maar één deadline. Want die krant verschijnt maar één keer per etmaal. Is natuurlijk ook heel veel voor veranderd. Want die moeten intussen ook voor hun sites werken. En dus de, die werken ook met veel meer deadlines per dag. Dus zeker op momenten van breaking news... of, of dingen waar veel belangstelling voor bestaat... grote uh, processen, uh, noem maar op... ja dan werk je... Uh, een slag in de ronde. Wat waren bij jou de, de, de grote highlights van 8,5 jaar bij Duitsland? Wat zijn nou echt dat jij eigenlijk 24-7 bezig was? De grote voetbaltoernooien die ik heb gedaan. Het WK 2006 in Duitsland was een uh, hele intensieve klus. En twee jaar later het uh, Europees kampioenschap in Oostenrijk en Zwitserland. Dat zijn ook landen die onder de Post Berlijn vallen. Dat waren, ik vond met name dat WK in, in uh, 2006 in Duitsland een uh, hele bijzondere klus. Ja, ik, ik noem er al even grote processen. Ik, ik heb dat proces te, uh, Fritzel in Oostenrijk uh, verslagen. Die man die een van zijn dochters uh, meer dan twintig jaar uh, in een kelder had opgesloten... en meerdere kinderen bij haar verwekt had. Het uh, proces tegen Demjanjoek. Dat, dat proces dat loopt nog steeds. Grote overstroming. Toen ik eigenlijk nog maar net in uh, Berlijn. dat was eigenlijk in de eerste zomer van 2002. Ik denk dat ik toen drie, vier weken correspondent was. enorme overstroming in het oosten van Duitsland. Dat zeg maar de binnenstad van Dresden. Uh, belangstond. stond. Ja, dat waren echt hele grote klussen. Maar die overstroming kwam er wel lekker in dan direct? Dat, is, wat, dat kun je inderdaad zeggen. Ja, dat ja. was echt een hele grote klus. Want uh, ja, wat ik, het was Dresden, toen werd het Magdeburg. En, en het werd groter en groter en groter. En het was nog niet voorbij. Of ik had de eerste verkiezingen. Dus oh. ik had de eerste maanden... Nou ja, dat was eigenlijk alleen maar prettig. Want het gaf me natuurlijk enorm de gelegenheid om erin te komen. Um, je, je zegt dus dan, uh, zeker op zulke soort momenten is de, is de druk hoog. Je ja. moet veel presteren, je hebt veel uitzendingen, radio, televisie. Uh, maar wat maakt het baantje zo leuk? Wat vind jij zo mooi aan de correspondent zijn? Ja, dat je... Geen dag is hetzelfde. Je weet, ochtends, eigenlijk, nou, je, je weet dat elke ochtend begint met het nieuws... Kijken wat er gebeurt is de afgelopen nacht. De, de Duitse kranten lezen, de Duitse site. Maar wat er de rest van de dag gaat gebeuren weet je, weet je zelden. Dat, dat is, elke dag is anders. Je, komt natuurlijk, je reist heel veel, dat, daar hou ik van. Dus dat, uh, dat is voor mij per definitie een, een hele leuke kant van een baan. Je ontmoet de meest uiteenlopende mens. Bijna altijd interessant. Iedereen, dat heb ik ook geleerd de afgelopen jaren. Iedereen heeft een verhaal. Dus... Ja, het is een, een baan. Ik, ik heb heel veel dingen gedaan in de journalistiek... maar ik geloof dat het niet zo leuk was als correspondent zijn. De vrijheid die je hebt. Je, zit, je werkt heel hard, want je bent altijd beschikbaar. Maar eh, ja, je hebt niet een rooster dat zegt... Eh, je moet om negen uur beginnen en je mag om vijf uur weg. Nee, als je denkt van nou... Je bent euh... gewoon continu bezig. Ja, je bent continu bezig. Je bent bezig 24 uur met... correspondent. Ik, stel dat ik, dat ik nu zou werken in, in Berlijn, hè, zo, ja. zo, zo afgelopen week... dan weet ik ook dat de nieuwsdrempel voor Duits nieuws opeens een stuk hoger ligt, gezien datgene wat er gebeurt in de Arabische wereld. Dus dan kan je ook een keer zeggen van nou... ik ga vandaag eens, uh, begin ik eens om negen uur half tien de kranten te lezen. Of ik ga vandaag eens, uh, met, met die mensen praten die, al, die ik al heel lang in mijn agenda heb staan... maar waar ik steeds maar niet aan toe kom. Dat maakt dat vak natuurlijk zo ongelooflijk leuk. Ja. Uh, je, je zegt ook interessante mensen die je ontmoet... Um... Een van de meest fascinerende mensen die ik uh, ken uit Duitsland... is toch Angela Merkel. Ja. Wat ze nu ook weer op die eurotop uh, gedaan heeft. Echt, uh, uh, ze heeft iets gepresenteerd... waardoor wij allemaal eigenlijk een beetje Duitser moeten worden. Namelijk, een uh, beetje Europese, zou Angela ja, Merkel zeggen. Maar goed, ja, het werd ja. wel vertaald. Om, omdat ze zegt van, luister, de, de, de toonaangevende landen... Die moeten, ja, die moeten ervoor zorgen dat de Eurolanden allemaal dat toonaangevende land gaan volgen. Wat is Angela Merkel voor persoon? Het is in ieder geval een vrouw die zich de afgelopen jaren ongelooflijk ontwikkeld heeft. Want ja. iedereen dacht toch echt, toen zij, zeker ook in Duitsland zelf... toen zij kanselier werd, van kan ze dat wel? Nou, ze, ze kan het dus, want uh, dat, dat heeft ze toch echt wel laten zien de afgelopen uh, jaren. Ja, en het is een, een, ze, ze komt uit de wetenschap, uit de exacte wetenschap. Hè, ze is natuurkundige van, van huis uit. En zo, uh, zo gaat ze ook door het leven. Het is iemand die niet snel iets impulsiefs zal doen. Daar is altijd heel goed over nagedacht. En dat is ook een van de dingen die haar in Duitsland wel uh, ja, kritiek oplevert omdat mensen zeggen van ja, uh, voordat die er zijn knoop doorhakt... Uh, zijn we alweer uh, vijf problemen verder. Uh, maar, maar tegelijkertijd betrap je er ook zelden op een fout. En verder is het iemand die uh, privé heel weinig prijs geeft. Ze, heeft, ze is getrouwd. Uh, ze, heeft, uh, ze, ze is voor de tweede keer getrouwd. Ze heeft nog altijd de naam van haar eerste man, Merkel. Maar ze is nu getrouwd met een man die... ja die heeft bijvoorbeeld nog nooit een interview gegeven. Of uh, die, wil, die blijft totaal uit de publiciteit. Het is bijvoorbeeld, dat hoor ik dan wel van Duitse collega's... Die, die, ze, heeft, ze heeft ook niet veel op met buitenlandse media. Ze heeft, iedereen probeert dat natuurlijk, hè? een interview met Angela Merkel. Bijna nooit. Maar Duitse collega's die wel wat meer in haar uh, omgeving uh, bivakeren... die ook al met haar meevliegen uh, naar... naar uh, Tijdens het, of buitenlandse bezoeken. Die zeggen dat ze bijvoorbeeld een heel groot imitator is. Echt waar? Ja. Dat ze, echt, <lacht> dat ze, dat ze bijvoorbeeld Bush heel goed kon nadoen. Oh ja? Hè? Ja, ja, ja dat. Maar dat zal ze uh, in de openbaarheid uh, denk ik nooit in te nimmer. Uh... Ben jij een bewonderaar van Angela Merkel? Ja, dat ben en, ik wel geworden, ja. En zou jij verliefd kunnen worden op Angela Merkel? Mm, dat laatste niet, nee. nee, nee. Dat, dat, uh, het is, het is puur bewondering voor wat ze presteert. Wat ze, wat ze gedaan heeft. Hè, 89. Zij kwam natuurlijk uit de DDR. En uh, 89 echt zo'n, als je die foto's ook ziet vanuit die, uh, uit die periode, zo'n zo ja, af en toe denk ik wel, zo'n vrouw die met van die bijna ja, grote ogen de nieuwe wereld inkijkt. Maar die dan toch zo heel afgewogen haar weg uitstippelt. Hè, het echt ook heeft uitgezocht bij, naar, bij welke partij ze zou willen horen. En ja. Eigenlijk ook altijd een beetje van, nou ja, hè, Angela Merkel, ze, ze ziet er niet echt uit. Dat is natuurlijk toch ook iets te... Maar ze doet het wel. Maar ze doet het wel. En daar heb en, ik echt... Een... Dit weekend weer in Europa, dat is ongelooflijk. Ja, daar heb ik echt enorme bewondering voor. Hebben in. wij zo'n leider in Nederland? Of zo'n leidster? Ja, ik denk dat het in Nederland nog, uh, nog, nog heel lang gaat duren voordat we een, een vrouwelijke premier uh, kunnen ja. verwelkomen. Maar, maar... maar ik, ik... Ja. Maakt niet uit of het een man of een vrouw is, maar hebben wij zo iemand zoals Angela Merkel die gewoon een stip op de horizon zet en zegt: En daar gaan we naartoe. En inderdaad, ze laat zich misschien een beetje, ze laat zich niet afleiden, ze gaat erop af. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen: ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar als ik dat nu zo heel ja, snel even doe, zou ik niet 1, 2, 3 iemand kunnen aanwijzen? Nee. Het is natuurlijk ook. Kijk, Merk al dat, dat als Duits bondskanselier dan weet je ook dat je iemand in de wereld bent. En onze politici, ja... tuurlijk Nederland is een heel belangrijk land. Maar het is toch iets anders... als je naar een Euro Europese top gaat... en je vertegenwoordigt Nederland... of je vertegenwoordigt, vertegenwoordigt Duitsland. Ik hoor het al, ja, <coughs> jij kan nooit correspondent zijn in Nederland. eigenlijk Want wij doen er niet toe. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Nee, Nederland is van... Er werd altijd gezegd, na de enorme uitbreiding van de EU... is dat een beetje veranderd, denk ik. Maar... Nederland was altijd de belangrijkste van de, van, ja. de, van de kleintjes binnen de Europese Unie. Ach, dat is toch ook iets moois. Maar goed, we concluderen e dus dat Nederland geen leider heeft zoals Angela, Angela Merkel. Nou ja, zie jij... Uh, als ik dit een vraag eens terug mag kaatsen. Ik, e nee. ik moet je zeggen... Ja, ik geloof dat, dat Mark Rutte nu, nu goed doet. Als dat, althans, ik, wat ik zo hoor... Uh, Die kan nog groeien. Is... Uh, <laughs> Dat uh, zelfs mensen die, die in mijn vrienden- en kenniskring die ik niet onmiddellijk uh, van VVD-sympathieën verdenk... Die, zijn, die zeggen toch van ah, hij doet het goed. En, ja. uh, wie weet. Ja, precies, wie ja. weet. Nou, Dan is het tijd voor mijn plaat. Ik heb een plaat uitgekozen van De Dijk. Dus zet je koptelefoon op en het gaat over de stad. Ja. Kan jij voor mij Berlijn beschrijven als veel te mooie vrouw? Dat is moeilijk, want Berlijn is natuurlijk uh, niet echt een hele mooie stad. Als je het puur op esthetisch gehalte beoordeelt. Er zijn mooie stukken. Er zijn uh, hè, Charlottenburg heeft. Maar Berlijn is te kapot geweest om. En daarna op sommige of de meeste plekken op een manier weer opgebouwd die je niet esthetisch mooi kunt noemen. Dus op dat vlak, nee. He, zoals de dijk bezinkt, dat, dat, dat zou ik met, met Berlijn zo niet kunnen... Berlijn is natuurlijk wel een mooie vrouw als het gaat om het karakter. Om het, he, dat, het klinkt als een cliché, maar we al even over de stad. De, de stad heeft karakter. Het heeft, de stad heeft iets te vertellen, wat natuurlijk vind ik voor mooie vrouwen, mooie mannen, lelijke vrouwen, lelijke mannen... voor iedereen eigenlijk geldt als een hele aantrekkelijke eigenschap. En dat, ja... Als je me zo vraagt, zijn dat de twee belangrijke dingen... die ik over Berlijn zou willen vertellen... die het voor mij een mooie vrouw maken. Hoe hard ga je het missen? Ik ga natuurlijk Als dat waar ik woon en leef, ga ik dat echt heel erg missen. Dat, dat, dat, dat voel ik nu al. Ik ben nu de afgelopen twee weken in in Nederland uh, geweest om mijn terugkeer voor te bereiden. En ja, er is geen, geen dag geweest dat ik niet een paar keer uh, gedacht heb... van uh, waarom ben ik hier en niet daar. Aan de andere kant, uh, het, het is niet voor niks. Hè? Dat, het, ik geloof dat het lied is van, van Hildegard Kneef. Ik heb nog een koffer in Berlijn. Dat geldt voor mij ook. Het zal een stad zijn waar ik... Ik bedoel, ik, ik, daar ga ik nog heel veel naartoe. Ik, ik overweeg zelfs om, om daar een, een, een appartement aan te houden. En om er zoveel mogelijk nog naar terug te kunnen gaan. Dus het is, het is een afscheid, want je woont er niet meer. Je leeft er niet meer. Maar het idee dat ik daar nog heel vaak naartoe zal gaan... dat maakt het een beetje goed. Maar gaat het hier in Nederland goed met je komen? Ja, dat denk ik wel. Ik heb, uh, ik, ja, ik heb altijd wel weer... Ik ga iets, iets, uh, iets missen, dat weet ik zeker. Uh, maar ik heb altijd ook wel weer zin in andere dingen. Ik, ik vertelde het net al even... Hè, dat, ik, dat ik graag uh, af en toe iets anders doe binnen de journalistiek. Dus ik kan er ook wel weer, als ik me wel weer zin in krijgen om... om ja... Wat om... ga je doen? Ik ga uh, vanaf mei weer werken voor de NOS. Dan word ik research, onderzoeksverslaggever. En dan mag ik me gaan bezighouden met, met, met Nederland en het buitenland. Dat is een heel breed terrein. Dat, dat kan van alles zijn. Dat, dat kan uh, actualiteit zijn. Uh, afgelopen week hebben we uh, bijvoorbeeld uh, de, de kwestie Iran gehad. En de manier uh, de, de, de rozentaal. Nou, dat, de, de rozentaal is natuurlijk voor de Haagse redactie, maar het is, dat zou nou zo'n kwestie kunnen zijn... waar je echt eens induikt. Van hoe is het mogelijk dat er zo weinig contacten zijn tussen Nederland en Iran... dat, dat, dat, dat zo'n zo ambassadeur hier de, de, de hele Nederlandse regering voor de gek kan houden? Nou, Dat soort dingen. Ja, het, het, is nog een, het is een nieuw terrein binnen de onderzoeksverslaggeving uh, bij, de, bij de NOS. Dus het zal zich ook in de praktijk een beetje moeten gaan ontwikkelen. Maar ik heb daar zelf al wel... Aantal ideeën over en wat ik zou kunnen gaan doen. In? Omdat het een terrein is wat me interesseert. Ik vind het erg leuk om voor de NOS te werken. Ik heb echt wel even overwogen om, om in Berlijn te blijven en dan daar als freelance journalist, maar nog even los van het feit dat het stikt in Berlijn van de freelance journalisten. Dat ik niet helemaal zeker weet of daar een bestaansgrond uh, uh, geweest zou zijn. Maar dacht ik ook van... nou, nee, die NOS biedt natuurlijk ongelooflijk veel mogelijkheden. Behalve het journaal, alle uitingen waar we al over spraken... is er nu ook nieuwsuur. Wat zich natuurlijk heel goed ook leent voor uh, projecten... Van, uh, waar je langer aan werkt, waar, waar, waar het echt veel tijd en, en energie in zit. Dus ik dacht, ja, dat heb ik ook eigenlijk... Als ik, en, en dan heb ik ook gezegd, van dan wil ik dat niet helemaal uh, meer volledig doen. Ik wil daarnaast ook tijd hebben om uh, wat te gaan schrijven. Nou, en iedereen die bij het journaal heeft gewerkt... en altijd aan die twee minuten is gebonden, wil een documentaire maken. Dus ik ook. Uh, dus ja, ik wil de tijd hebben en de gelegenheid hebben... om vaker naar Berlijn te gaan. Dus ja, zo, zo ga ik mijn nieuwe leven wat invullen. En waarom geen nieuw correspondentschap? Waarom geen andere stad of ander land of werelddeel? Uh, dat had een aantal redenen. Ik, ik heb dit zo met ziel en zaligheid gedaan. Uh, ik heb me zo in, die, in dat land en in, in uh, de stad Berlijn gestort... dat ik zag met mezelf dat niet zo heel makkelijk weer ergens op een andere plek gaan doen. Het, het was mogelijk geweest. Er waren, uh, kwamen plekken vakanten. Dat is me ook wel gevraagd. Ik heb er ook over nagedacht, want het is een prachtig beroep. Maar dit was een belangrijke reden waarom ik dacht... Ik weet niet of ik dat weer een keer opbreng. Met name de eerste jaren vergen echt, echt ja, heel veel tijd, energie. Alles wat je doet, althans dat was mijn ervaring... de eerste jaren staan in het teken van het werk. Als ik naar het café ging en ik raakte in gesprek met iemand... dan had ik altijd zo'n in mijn achterhoofd... misschien kan ik er mee met deze jongen of met deze vrouw. Even, even dat, het laat je niet los. Nou, daar had ik niet zo'n zin in om dat ergens anders weer te gaan doen. Dat, dat was, ik vond het ook wel... Toch ook wel weer leuk om... Uh, ja, dit, dit geeft me ook de gelegenheid om vrienden en familie weer wat vaker te zien. Dat, dat speelde ook wel een rol. Het sociale aspect. Nou, welkom terug dan. Dank je. Uh, nou, we hebben nog een, een, een, een, een, ongeveer twee minuten. En dan mag jij nog één keer als, als correspondent uit Duitsland het volgende gaan we weer leggen. Want wij, eh, ik heb nog wat vooroordelen over de Duitsers gevonden. En dat staat ook in het boek wat je hebt geschreven. Eh, na, de, na de muur, dat is vorig jaar uitgekomen. Heel leuk boek trouwens. Echt met goede ja, verhalen, goede eh, interviews, eh, leuke anekdotes. en Je beschrijft het zelf ook. Dat de Duitsers vooral gezien worden als mensen eh, zonder humor. Ja, ja. Zwaar op de hand. <laughs> en eh, dat ze enorm zijn van regels zijn regels. Dat laatste klopt. Dat laatste klopt. Regels zijn regels. Dat, dat tenminste, ik wil niet zeggen dat ze dat altijd ook naleven. Maar dat gevoel van uh, als iets moet of als iets zo voorgeschreven. Dan moet je het ook nou, dan zo. heb je nog anderhalf minuut om die andere twee te weerleggen. Dat ze dus geen humor hebben en dat ze toch wel wat zwaarder aan hand zijn. Ze hebben een ander gevoel voor. Het is meer. Ze hebben wel gevoel voor humor, maar het is meer lach of ik schiet, of ik ja. schiet humor. Ik wil, uh, het feit dat Rudy Carel daar een, een held was, dat, dat zegt wel iets. <laughs> dat is zeker iets. Maar ze hebben, ze hebben gevoel voor humor. En uh, ze, ze kunnen ook heel goed zichzelf op de hak nemen, ja. um, Nigel Kennedy. Een concert in Swerin. Die begint. Bomvol. Een plein bomvol Duitsers. Hij begint dat concert met... Guten Abend, zwijne Iedereen barstte in lachen uit. Oh ja? Ja, dat echt is... pop. En, dat en dat, top. En dat zwaar op de hand? Ja, maar hoe zou jij zijn als je drie keer per week op televisie ziet... hoe slecht je eigenlijk bent als Duitser? Want vergeet dat niet. Die Duitsers, dat verleden, die oorlog, dat zit er zo ingepompt... Echt, op de Duitse tv zie je drie keer, vier keer per week... iets over de oorlog, over Hitler. Kijk eens hoe slecht we waren. Als je daarmee opgroeit... Ja, nou ja. dan is het niet zo gek dat je uh, wat zwaar op de hand vindt. Ik ben blij dat jij het niet hebt overgenomen. Dankjewel. Ik ben blij dat jij na acht en half jaar uh, nog altijd hier uh, op de bank kan zitten... en enorm sprankelijk bent en goed kan vertellen. Veel humor hebt... En uh, nou ja, ik heb er enorm van genoten van dit gesprek. Ik en ook, vond het ook leuk. zeker van de afgelopen 8,5 jaar. En ik wens jou uh, heel veel succes bij de, bij de NOS. Dankjewel. Tot een uh, volgende keer. Nou, gaat zeker lukken. Gaan we nog even naar de bar beneden? Ja, natuurlijk. Gaan we Duits bier drinken? <laughs> Geen Duitse witte maar.